Juris Stubinitski met het NOS Journaal. FNV-voorzitter Jongerius is blij met de Kamermeerderheid voor het pensioenplan. Gisteren stemde de Kamer in met het akkoord van eerder deze week. Jongerius noemde het in het NOS Radio 1 Journaal... ...mooi dat de PvdA en de ChristenUnie er nog extra toezeggingen van minister Kamp hebben uitgesleept. De minister deed extra beloftes over mensen met een laag inkomen... ...die toch willen stoppen met werken als ze 65 zijn... Volgens Jongerius hangt alles nu af van instemming door de FNV. De federatie vergadert maandag opnieuw over het akkoord. Als ze het dan weer niet eens worden, gaat minister Kamp terug naar zijn oorspronkelijke sobere pensioenplan. Op de snelweg A76 bij Geleen heeft een kapotte voegovergang geleid tot tientallen lekke banden. Zo'n tien auto's en één vrachtwagen hadden minstens één lekke band en moesten worden weggesleept door bergers waterstaat repareert de kapotte voegovergang. Bij Geleen is voorlopig één rijstrook dicht. Bij een ongeluk in een klimhal in Nijmegen is een man omgekomen. De man van 23 kwam op zo'n 20 meter hoogte los van het klimtouw en viel naar beneden. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. Volgens de politie was het slachtoffer een ervaren sportklimmer.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 Kuipers gaat voor een half jaar naar het ISS. Het weer, in de loop van de ochtend wat zon, vanmiddag bewolkt en vanavond lokaal kans op een bui. Het wordt 17 tot 21 graden. Ook morgen wisselvallig. Dit was het.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 Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file bij Knoopend Raasdorp 3 kilometer en de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij Soesterberg 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de halving van ZFM Jazz.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 Het orkest van de wonderdochter onder de arrangeurs Quincy Jones Met de overbekende bossanova de Savinado Van Antonio Carlos Jobim Ook de tweede uur van van Jazz Wordt gepresenteerd door Tom Hendricks En opnieuw laat ik wat verjeste klassieke muziek horen In dit geval een prelude van Frédéric Chopin Gespeeld door baritonsaxofonist Jerry Mulliken Op het ritme van de Nova. De Lude in E-mineur. Wie nog niet wakker is, was, is het nu wel. Skin Deep. Een drumexplosie van Louis Belsen, die dit nummer componeerde voor de band van Duke Ellington. De Duke vond hem de beste drummer van zijn tijd en nam het daarvan het Skin Deep dan ook op met Louis Belsen zelf achter de trommels. Even wat rust in de tent. Het humores van de Tsjechische componist Antonin Vodjak. Gespeeld door toetsen-tovenaar Elle Bang, bang. He shut me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. As I grew up, I called him mine, he would always smile and say, remember how we used to play, bang bang, I shut you down, bang bang, you hit the ground, bang bang, that awful sound, bang bang.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 sound. Bang, bang, Dat was nog een keer de Nederlandse jazzzangeres Anne Burton. In het eerste uur draaide ik al een nummer van haar. En uh, ik vond het eigenlijk uh, goed om nog wat van haar te laten horen. Dit was ook weer met het trio van Louis van Dijk. En het nummer heette Bang Bang. Een song van Sonny Bono, ooit bekendgemaakt door Cher. De eerste uur liet ik ook een opname horen van de Engelse vibrafonist Victor Veldman, die in Amerika een grote carrière opbouwde. En ik ga nog wat van hem draaien. Hoe met een Big Band, waarin onder andere ook trompetist Conte Candoli, ja hadden we ook al eerder, trombonist Frank Rosolino en als speler Art Pepper speelde. Een snelle uitvoering van Love for Sale. Oh, Bye. Ik maar nu van de BBC en met een heel andere muzieksoort. Namelijk de Mondscience van Ludwig van Beethoven. En dat was de veertiende sonate die hij componeerde. De Amerikaanse jazzzangeres en pianiste Karen Allison gebruikte de klassieke muziek nog weer anders. Zij nam de mooie ballad In van Antonio Carlos Jobim op. Maar ze plakte een stuk van de vierde prelude van Chopin als intro eraf vast en gebruikte deze prelude ook voor de slotakkoorden. Een stemmig geheel. We really see it Ben Dan liet ik wat horen van de CD Jazz Up The Beatles, waarop songs van de Beatles worden uitgevoerd door jazzmuzikanten. En dit was er weer eentje. Let It Be, geblazen door de smooth jazzmuzikant uh, Nelson Rangel op zijn soms zeer hoge saxofoon. Niet alleen klassieke muziek, maar ook volksmuziek komt in het jazz terecht. Zoals ook de Zweedse volkssong Dear Old Stockholm. Vandaag in deze 7e Bies gespeeld door het orkest van Jill Evans met onder andere trompetist Miles Davis. Deze CFMBS, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Maar natuurlijk is er volgende week weer CFMBS. Dan zeg ik samen met trompetist Chad Baker en het Bradley Young Trio, we'll be together again.